Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meisje van 17 wordt ervan verdacht dat ze twee aanslagen heeft gepleegd... op huizen in Eindhoven met vuurwerkbommen. Bleek vandaag bij een rechtszaak over die bommen, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Het 17-jarige meisje uit Waalre werd door haar chauffeur opgepikt. Ze reden samen naar Eindhoven, waar ze op een adres cobra's ophaalden. En die werden bij twee huizen op het raam geplakt. En het meisje bracht ze tot ontploffing in las justitie dat ze nog wel in waren voor meer klusjes... want ze konden het geld goed gebruiken. In beide huizen waren mensen thuis toen de cobra's ontploften... maar niemand raakte gewond. De Braziliaanse president Lula is niet meer welkom in Israël. Dat land wil dat hij zijn uitspraken van gisteren intrekt. Lula zei dat Israël zich schuldig maakt aan volkerenmoord tegen de Palestijnen... en hij vergeleek de Israëlische aanvallen op Gaza met de Holocaust... Volgens correspondent Nina Jurna waren die uitspraken geen verrassing. Lula heeft eigenlijk sinds de oorlog al zijn stem laten horen. Direct na de aanval van Hamas op 7 oktober. Vorig jaar heeft hij dit veroordeeld. En vervolgens de aanvallen van Israël op Gaza heeft hij ook veroordeeld. Dat noemde hij vorig jaar ook al genocide. Ja, en nu gaat hij een stap verder. En volgens Israël dus veel te ver. Door de vergelijking met de holocaust. En het einde van een tijdperk in het schaatsen. Irene Schouten die vertelt het zelf. Mijn um, topsportcarrière die uh, stopt. Is gewoon klaar? Is klaar. Ze doet nu 15 jaar topsport en, zegt ze, ze is toe aan andere dingen. Diep in mijn hart verlang ik naar andere dingen. Um, ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen. En uh, daarbij heb ik eigenlijk besloten om het na dit seizoen... Vaar wel te zeggen. Ja, sinds 2013 harkt Schouten als stapels gouden medailles binnen, met acht WK-titels en ook nog eens drie gouden plakken op de Olympische Spelen in Peking twee jaar geleden. Het weer nog. Vanavond trekt de regen via het oosten weg en klaart het op. Morgen begint de dag met zon. Smiddags wordt het wat bewolker, maar het blijft wel droog bij een graad of twaalf. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANBB. Files worden gemeld op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Utrecht. 2 kilometer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopert-Rotterpolderplein. 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dan op de A22 richting Beverwijk. Voor Beverwijk 3 kilometer, dat kost je 10 minuten extra. En op de N208, Zassenheim richting Velzen staat voor IJmuiden 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zo voor de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Aan het begin van de derde uur alweer, uh, Joris de kan en uh, Ain't Nobody. Nog even lekker nagebabbeld over de Formule 1 en andere dingen, Dolly toch, met Hans. Ja, er valt, gezellig. Uh, er valt genoeg uh, ja. te bepraten hè, met alle ontwikkelingen op radiogebied. Zeker. Vooral uh, lokale radio. Lokale, daar gebeurt wat mee hè. Ja, en niemand kan nog precies de vinger erop leggen en ja, de ontwikkelingen zijn natuurlijk nog heel pril, dus ja is even afwachten hoe het uh, allemaal gaat lopen. Maar vragen hebben we zat. Zo is Echt? dat, zeker. Ja. Nou, de vraag is aan jou, wat gaan we in dit uur uh, nog doen? Uh, we gaan eens even be bekijken. Ik heb hier een harig kind in de, in de aanbieding. Echt een dotje. Die, uh, die zit op het moment in het asiel en die zoekt een lekker warm mandje bij iemand thuis. Dus daar ga ik straks wat over vertellen. We gaan natuurlijk naar de pit report met uh, die meneer uit Beverwijk. Rendel Lawson. Randall Lawson. Ik, ik vind het zo raar. Hij praat zo plat Amsterdams en dan met zo'n Engelse naam. Dat, dat wilde bij mij wilde het niet blijven hangen op een of andere manier. Ja, en dan weet Hans ook meteen uh, dat uh, Liam uh, misschien nog wel een kans uh, gaat maken voor de Formule 1. Maar hij is geen familie van uh, Randall. Oké, dus, uh. <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, dat is het ook toevallig. En uh, rond de klok van half vijf gaan we bellen naar onze bruisende reporter... Die, Ter plekke uh, bij de KNRM. Uh, ja, zeker. Bij de Lightwalk. Ja, want ook daar uh, wordt van alles uh, klaargezet voor de wandeling van vanavond. Zodat er weer heel wat te zien is. En dan gaan we straks al een klein uh, tipje van de sluier oplaten uh, via onze uh, collega Willem. Ja, en uh, kijken wie die daar uh, gevonden heeft, dat we die ook even aan de, aan de microfoon krijgen. Ja, zo is het. Dat is gewoon een grote verrassing. Dat wachten we nog even af. En natuurlijk uh, weer heel veel mooie muziek die jij hebt meegenomen. En en, ik, ho ik hoop ook Joost nog ik, even te uh, horen. Joost, door, hè? Joost, ja. Joost, Joost. Heb ik aangevraagd. Wat is, wat is Joost dan? Je schuift hem steeds weg. Ja, ik, ik kan hem ook niet meer vinden in de, in de playlist. Nee, zie je, nou ja. je hebt hem stiekem eens uitgegooid. Hans, hè? Hans is er nog. Je vindt en het gewoon een rotnummer. Dan we, hebben, hebben, nee, <laughs> dan hebben we gisteren hebben we natuurlijk uh, Bodine gehad. Uh, met ja. dat, dat mooie nummer Tears Like Rain. Ja. En dan uh, gaan wij de inzending gaat worden, Hans... Ik wil jouw mening ook even weten. Ik heb een gegeven over de plaat van Joost. Jij vindt hem goed, hè, Dolly? Ik Joost. vind het een. Nou, ik weet dat het niks is. Hij gaat waarschijnlijk geen punten krijgen. Maar ik vind het gewoon een leuk nummer. Maar, en ik vind die teksten gewoon zo leuk. En die geluiden die erbij komen. Ik vind het een leuk nummer. Het nummer heet uh, Droomgroot van Joost. Ja. Speciaal voor Dolly. Dankjewel. Is een van I'm tired. Dat was uh, Dan Hartman en uh, I can dream about you. We gaan naar Beverwijk toe, naar los. Lawson. Goedemiddag, Rendel, Welkom. Uh, Goedemiddag, waar ook al je dromen uitkomen. komen, zeg maar. Ja, als je, als je <laughs> wil shoppen, dan kan je dat lekker doen bij jou. Uh. Ja, absoluut, absoluut. Oh, wauw. Wow. Wow. Goedemiddag. Goedemiddag, wat een mooie zaak heb jij daar in Beverwijk, zeg. Heerlijk, hè. De snoepwinkel ja. voor uh, autoliefhebbers Dolly. Ja, ja, maar het, het, het, ik heb begrepen dat het allemaal bouwpakketten zijn of zo. Of compleet, maar gewoon niet, niet echte, echte auto's, toch? Wel. Ja, ja, we hebben hier ook echte raceauto's staan. Uh, natuurlijk, uh, in de garage staan een heleboel echte racewagens... waar de mensen lekker naar kunnen kijken en ja. uh, als ze heel lief zijn mogen inzitten. Ook okay. heel erg goed. Maar verder hebben we eigenlijk hier allemaal geen bouwdoos. Nee, we hebben allemaal kant-en-klare modellen staan... die je zo neer in kan zetten in je huiskamer. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, maar, dus, uh... maar, maar ik bedoel, jullie verkopen geen auto-onderdelen of zo, nee, nee, hè? Nee, Het is nee, echt nee, een hobbymatige nee. winkel, hè? Echt een, een winkel voor, uh, voor uh, mannen en vrouwen die gewoon lekker een heel mooi kunst... Als ik je thuis in de huiskamer wil neerzetten. Laat daar maar ophouden, Zoiets is het. En dat dus ja. heeft met raceauto's allemaal te maken? Alleen maar met raceauto's. Alleen ja. raceauto's, ja, race ja. Want Alleen ik moest een paar wieldoppen hebben... en ik dacht, hé, hey, ik heb van jouw naam gehoord... die kan ik vast wel bij jou kopen. Maar toen nee. zag ik dus op internet... nou, nee, nee, nee, nee. nee, nee dat kan niet, nee, nee. Dat nee, dat gaat niet, gaat niet hè? Nee, of in <laughs> schaal misschien wel, maar nee, anders helemaal <laughs> <niet>. <laughs> Nee, een hele speciale wieldoppen heeft hij misschien nog wel, ja, hè, ja, toch? Ja, <laughs> Maar dat gaat, gaat helaas niet lukken, nee. Nee, nee want he, nou ja, als je toch over speciale dingen hebt. Je had uh, van de week weer wat voor de snelle beslisser. Uh, een uh, mooie Red Bull auto, de RB16B. Ja, we hebben, uh, we hebben een auto uh, ingehaald van de verzamelaar die, uh, die zei van, joh, ik heb een beetje ruzie thuis, dus we moeten even weg. Dus we hebben een uh, RB16B van Melgum. in de schaal uh, 1 op 8, uh, die komt uh, weer een En een model wat in principe al uh, uitverkocht was. Dus uh, die, uh, ja. En hij heeft al uh, dinsdag zijn druk op zoek naar een, een nieuwe gegraagde voor, maar ik geloof dat we al eentje gevonden we hebben. Dus het gaat allemaal weer heel erg snel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ja, het was net uh, boven mijn budget, anders ja, had ik ook wel, hij is, wel interesse. Hij, hij is weer niet goedkoop, nee, nee, je praat <laughs> toch bijna over 10 10.000 euro. voor 10 zo, zo, zo, zo. Ja. ja. Wel oh, oh, oh, oh. Of dat ook weer tot de schijning gaat leiden, weet ik niet. Ja, maar... ja. GELACH oh, yeah. <laughs> Kijk, dat wel kijk nou, nou ja, die vrouw is helemaal blij van, ik heb een nieuwe auto gekocht. Hè. Ja, weet ja, je ja, wel. Ja, ja, ja. En ze kijkt op de oprit, waar heb je hem nou neergezet ja, aan die nieuwe in auto? in de van de kamer. <laughs> ja. Hij staat in de huiskamer. Dat wordt het ja, cool. ja, ja. Zijn jullie z'n eigenlijk ook open? Nee, nee. Nee, daar was nee, ik bang voor. voor. Ja. Ik heb voor mezelf ook één e e dagje in de... In ja. De, ik denk van, jongens, zoek het er allemaal uit. Nee, op de z'n ben ik in Beverwijk. Ik denk, misschien ah. kan ik even langskomen. Maar nee, nee, daar nee, nee. gaat het Ja, dan maak je daar radio, hè. In de Beverwijk, ja, op een ja. maandag. Ja, ja, ja. op okay, heb hoor. ik in Beverwijk uitzending. Ah, Oké. Okay. Nou, ja. dat is ook, ook een heel gezellige omgeving. Zeker ja. weten. Ja hoor. Allemaal leuk. Nou ik zit hier alweer tien jaar met de winkel. En, en Zo. daarvoor heb ik natuurlijk 19 ja. jaar in Haarlem gezeten. Ja. Dus het is uh, wel een heel andere omgeving natuurlijk. Dus, uh, dus misschien de volgende stap voor te winkeltje beginnen? Ik heb geen idee. Dan ja, gaan we, we daarheen. Oh ja, nou, oh. dat vind ik helemaal niet verkeerd. Hebben we het rondje, nou. het mooi gemaakt. Ja, ja. ja, ja, ja rendel. Uh, nou. Wanneer beginnen we met de bespreking? Hè? Ja, ja, gaan we, ah. Nou ja, leuk. Nee, hey, we gaan wel even wat uh, bespreken, want ja. Uh, ja, het gaat bijna allemaal van start. Hè? seizoen ja. uh, rendel en we hadden de laatste presentatie van de week van uh, ja. de Red Bull. Hè? Die was uh, ja. de laatste auto die gepresenteerd werd van uh, dit seizoen. Ja, dat is, uh, en uh, zoals uh, Max heel erg mooi zei, een raket van een auto. Dus hij ziet er ook wel een beetje uit als een raket. Hè, met die hele grote, hoge uh, achterkant, zeg maar. Maar een soort. Een soort uh, ja, het lijkt of er een paar bommel op zitten aan de zijkant. Ja, en weer een heel apart. Uh, we dachten allemaal, ze zullen wel een beetje conservatief gaan zijn met die auto. Uh, niet uh, te veel veranderen. Ja, we hadden natuurlijk een hele snelle auto afgelopen seizoen. De concurrentie kwam niet in de buurt. Maar ja, die nieuwe, die ontwerpen, die is toch serieus bezig geweest, toch? Ja, gewoon een totaal andere auto staat er. Dus... Uh, ze zijn niet, zeg maar, we gaan er gewoon door beduren. Nee, we gaan gewoon toch uh, volop uh, door. En uh, wat wel leuk is, dat er een aantal futures op zitten, of een aantal gekke dingen op zitten, uh, die op de Mercedes zaten, vroeger. En uh, ja, die Mercedes deed het niet. Dus ik hoop het nieuwe je het beter heeft Nou ja, dat, uh, ik, ik, ik las het ook. Ja. Ik denk, nou, dat is net een auto waar je het niet van moet hebben, hè? Ja, ja, je moet het hebben, maar... En, uh, en uh, er zitten toch een paar dingen, zoals de lucht inlaten, en een paar andere zaken bij, bij de bodem, die je dan toch heel erg op een uh, wat oudere Mercedes lijken en dat was een Mercedes die het absoluut niet deed. Dus ja. ja, kijk als deze het wel gaat doen, nou dan is die nieuwe heel erg goed hoor. En uh, ja, de sidepots uh, die, uh, die zijn uh, verticaal in ieder geval bij de auto ja, daardoor is de auto aan de voorkant weer wat smaller en uh, ziet het allemaal ja. ik moet wel zeggen, het ziet er allemaal wel heel erg wild uit hoor, die nieuwe auto's. Want het is allemaal een vleugeltje hier, dingetje daar en als je vooral die bodemplaten bekijkt, ja jongens, ik weet niet, maar het zijn allemaal kleine scheermesjes hier, scheermesjes daar. Ik, ik heb al zoiets, wat, uh, uh, ik ben een, eentje van de oude stempel, de racewagens vroeger zagen er toch een stukje rustiger uit hoor. <laughs> maar uh, ja, heel benieuwd, alle auto's waren toch wel totaal anders, dus je denkt een beetje, ze gaan niet zo heel veel meer veranderen. Want ja, 2026 krijgen we natuurlijk totaal nieuwe auto's. Maar ja, toch, die ontwerpers die gaan toch weer helemaal los. Dus ja, ik vind het prachtig, helemaal mooi. Dus uh, heel, je ziet heel veel nieuwe dingen op uh, verschillende auto's, allemaal weer nieuwe snufjes. Uh, Ferrari vind ik een verschrikkelijk mooie auto neergezet hebben. Ik vind de Mercedes ook, uh, ziet er ook uh, snel uit en als je iets sneller uit ziet is het meestal ook snel. Dus ik hoop dat het dichter bij elkaar gekomen is. Ja, allemaal... ja, ja, ja. ja. ja. Nee, en wat denk jij van uh, de testen komen er uh, aan, aankomen woensdag, donderdag en vrijdag? De hele dag wordt er dan getest op Bahrein International Circuit. Ja. En uh, ja, die testen zijn ook te volgen trouwens voor mensen die via play hebben. Die kunnen de hele dag uh, kijken. De hele dag kijken. Van ja. 10 uur s ochtends tot uh, 7 uur s avonds. Ja, dat is wel wat hè? En uh, ja, ja. dat is dan uh, voor, uh, voor Nederlandse tijden 8 uur s ochtends tot 5 uur. Jeetje. Nou en, uh, dat ja, nou ja dus dat zijn behoorlijke dagen. Maar gaat, uh, ga je dan wat zien uh, van wat die auto's uh, kunnen? Of? Ja, de eerste dagen denk ik nog niet, maar op een gegeven moment toch wel. Want het seizoen begint natuurlijk ook heel snel, dus we willen toch wel een beetje weten waar ze staan. Ja, ik denk dat, uh, dat je ze heel veel gaat zien met allemaal testrekken erop. Hè. Er zitten van die hele grote rekken, allemaal van die wasrekken, noem ik het altijd maar, die op die auto zitten. Waar ze natuurlijk alles kunnen meten, want ze willen precies weten hoe de luchtstroming langs de auto gaat. Dus in het begin zou je heel veel die auto's met dat soort uh, rekken gaan zien. Je zou die uh, zogenaamde flowfish gaan zien, dat is een soort spul wat ze erop smeren, waardoor ze kunnen zien hoe de stroming over de auto heen gaat. Dus er wordt natuurlijk enorm veel getest. Maar ik denk wel dat heel snel al uh, uh, elk team de ballen wil laten zien en uh, ga, ga kijken waar ze staan. En uh, testen is altijd moeilijk. Hè? Je hebt geen idee hoeveel machines erin hebben zitten, op wat voor banden spanning ze rijden. Uh, dus het is altijd een beetje uh, kijken. Maar ik denk dat al heel snel dat we toch wel weer gaan zien van die is snel, die is niet snel, uh, die staat daar, die staat daar. Uh, kijk, het is heel simpel. Als een verraai dadelijk de baan op gaat en hij rijdt gewoon drie seconden langzaam, dan weet je dat een probleem hebben. Klaar. Ja. Uh, maar gaat het om tien dus, dan, ja, dan, dan, dan, dan zie je dat nog niet helemaal. Je hebt geen idee in wat voor configuratie uiteindelijk die autos op de baan zitten. Dus, ja, maar ik vind het altijd wel spannend, want uh, uiteindelijk, die coureurs, die willen maar één ding, en dat is gas geven. Dus, ja. uh, we hebben er weer zin in, uh, Renold. Nieuw seizoen. Ja, Zo leuk. Dus He, uh, ja, en uh, vandaag weer een mooie uitspraak van Hamilton die gezegd heeft, ik wil niet mijn achtste titel met Ferrari. Dus die heeft er wel zin om dit jaar te gaan halen, zullen we zeggen dan. Ja, als ja, je naar ja, Ferrari ja, gaat. Ja, ja toch? Ja. Dus die, die, hij zei, ik wil die titel hebben met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met Mercedes. Dus uh, die, ja. gaat, uh, die heeft er ook zin in. Nou ja, ik ben heel benieuwd. En dan hebben we Christian Horner, uh, is die uh, overal bij uh, nog, of uh, is het uh, een beetje afgelopen met hem? Ja, nou, hij was absoluut bij de presentatie en uh, de interviews die ik daar in het Engels heb gezien uh, met hem, heeft hij gewoon gezegd, jongens, er is helemaal niks aan de hand. Daar komt hij feit op neer. En, uh, en de onderzoeken lopen, maar ik maak me nergens zorgen over. Dus ik denk dat Horne er gewoon bij is. Ja, denk hoor. Ik, ook, ja. ik denk dat hij er gewoon bij is. Uh, we zullen nooit weten wat er nou precies gespeeld heeft in het hele verhaal. Uh, je hebt ook geen idee of daar politieke zaken bij rondlopen, interne strijd. Uh, kijk, ik, vind, ik vond dat toen het allemaal naar buiten kwam een beetje jammer, want in principe wat met Mercedes, met Hamilton en uh, Ferrari met Seens, stond in in de Red Bull 10-0 voor. Maar ja, dat is nou 0-0 geworden. Dat is helemaal klaar. Maar als er ook intern bij Red Bull wat aan de hand is, dan, ja, dan gaat dat toch binnen zo'n team heel erg wrijven. Maar, ja, nou ja, het... Bij personeel, bij iedereen. Bij Ze anders. zeggen dat de sfeer nog steeds prima is binnen ja, het team. Dus, uh... daarom. En als Hoorn we, we met een hele grote lachdaak in Bagerijn rondloopt, dan weten we jongens, dat gaat weer zo'n heel mooi seizoen worden. <lacht> we gaan het wel kijken. Maar, ja, zeker. Wat ik altijd zeg met testen, Kijk voornamelijk niet naar de auto's, kijk niet naar tijden, kijk naar de gezichten van de coureurs. Dat is het belangrijkste. Als een coureur echt uh, zijn gezicht op onweer staat, dan weet je weet dat hij op dat moment heeft het gevoel dat hij een slechte auto heeft. Ja, ja. Als hij alleen maar te lachen en geiten maken, dan maakt hij zich helemaal nergens meer zorgen over. Oké, okay, nou ja, we zullen het uh, gaan zien. Tot slot, ja. Uh, ja, we hebben het uh, Max Verstappen nog horen zeggen, nu is het genoeg geweest. Heb je dat ook gevolgd, of niet? Nee, nee. nee? Maar, maar, was dat over hoor? Of was dat over nee, andere zaken? Nee, nee, weet je waar het over gaat? Hij, uh, mocht, van Red Bull mocht hij uh, niet uh, skiën, omdat het uh, te gevaarlijk was. En dat wilde ze helemaal niet. Dus hij had een skiverbod. Maar ja. dat heeft hij, dit jaar heeft hij toch stiekem uh, de skis uh, weer ondergebonden. En is hij uh, lekker uh, gaan uh, skiën. Hij zegt, het was heel fijn om na uh, een jaartje of zes uh, eindelijk toch weer even te skiën. Hij heeft gewoon lijkt. Dat vind ik ook, ja. vind ik ook. Ik zal zeggen, uh, al die regeltjes, je mag dit niet, je mag dat niet. Hij heeft gewoon lijkt. Uh, ik zeg altijd maar, uh, heel, heel lullig als je je benen breekt. Maar uiteindelijk verpest je je eigen seizoen. Dus, ja. uh, uh, want uh, Red Bull, die vindt al vervangen hoor voor je. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Nee. En uh, dus ja... Uh, maar ja jongens, dat, die betutteling, ik word er af en toe een beetje moe van. Laat die jongens lekker gaan. En willen ze lekker iets anders racen of iets anders doen. En voor mij apart gaan ze op een uh, jetski of ze gaan op zo'n ski, uh, zo'n uh, zo sneeuwscooter zitten. Lekker laten gaan. Dat is vroeger ook allemaal. Moet gewoon kunnen. En we weten van uh, Max dat hij uh, daar wel van houdt. Op de jetski en overal uh, ja. zie je hem toch wel met die... Uh... Ja, de, ja, durf durf sporten of... Uh, ja, ja, kijk, met, uh, en Max rijdt natuurlijk ook gewoon in de winter gewoon uh, door in, in andere auto's. Hè. Uh, ze hebben een heel eigen team met Porsches en dat soort dingen. En dan zijn ze toch lekker aan het stoeien op het circuit. Kan het ook misgaan, hè? Ja, helemaal waar. Moet, moet je die jongens dan in een kluisje stoppen? Nee, nee onzin. Gewoon... Uh, uh, lekker, lekker hun uh, jongens dingen laten doen. Lekker stoute dingen, dat is altijd uh, alleen maar goed. En volgende week gaan we testen, rendel, En dan komen ja. we de, zaterdag uh, komen we daar weer op terug uh, ja, natuurlijk. Ja, daar gaan we er absoluut over terugkomen. En dan uh, gaan we kijken of er heel veel verrassingen zijn. We gaan het afwachten. Nou, ik dank je hartelijk. En uh, ja. volgende week ga ik je weer spreken. Absoluut. Fijn, he, he, he, heel goed weekend. Ja, jij, jij ook. En heel veel plezier uh, in je zaak met al die mooie dingen die je daar hebt. Elke dag, elke dag een feestje hier. Oké, okay, dankjewel Rendel. Okay. Hoi hoi. Tot volgende dag, week. Dag, dag Rendel. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.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 weer hè, op deze zaterdagmiddag met uh, Zandvoort op zaterdag. Jo, de Lady van de Beatles. Wij gaan naar uh, Willem toe, want uh, Willem die is uh, bij de KNNM aanwezig uh, voor uh, de lightwalk die ze dadelijk uh, plaats gaat vinden, Dolly. Jazeker, ja, en uh, als het goed is, dan hebben we Willem, onze collega van The Boys Are Back in Town, uh, hebben we nu aan de telefoon. Klopt dat? Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ik vraag het me af. Ik hoor een stem. Ik hoor een stem. Ben jij dat, Willem? Nee, hey, hey. ik <laughs> Ja, Hallo. dat klinkt als uh, Willem. Ah, ja, dat klinkt ja. Het, zeker als Willem. Eigen geluid van hoezo? Uh, ja. Hoezo, Willem? Maar, Willem. Ik schuif hem even door naar Gilles. En uh, Gilles is de secretaris van de Kamer, hè? Ja. En, uh, ik zou zeggen: nou, ik Brand maar me los met je vraag. Dat is goed, dat is goed. Dat gaan we doen. Gilles, ben je daar? Ja. Ik ben daar, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Wat leuk dat je even wat wil komen vertellen over uh, de bijdrage van de KNRM voor vanavond bij de Zandvoort uh, Lightwalk. Wat gaat er allemaal gebeuren bij jullie? Um, nou, het evenement zelf staat natuurlijk, uh, dat is wel bekend, dit neem ik aan. Ja, daar hebben we het over gehad in de uitzending. Hè? Vanavond gaat iedereen gezellig die lichtwandeling maken. Maar jullie hebben daar ook een aandeel in, hè? Zeker, zeker. Wij zijn uh, al sinds de eerste editie, en uh, dit, dit keer de derde editie, zijn wij het goede doel. Uh, Mooi. Uh, en Dat houdt in dat elke deelnemer uh, aan de wandeling die bij inschrijving uh, een extra donatie kan doen aan de KNRM. Ja. En uh, daar zijn we uiteraard op voorhand al iedereen heel dankbaar voor. En uh, wij zijn volop aanwezig vandaag uh, als KNRM zichtbaar in het dorp. Yeah. Bij de start en de finish. Uh, en we zijn een van de uh, lichtkunstwerken op het strand. G gewoon beneden op het strand. Want daar ja, gaat ook de route uh, langs. Onze boot en onze bootwagen worden versierd met lichtjes. En uh, die staat op de route... Uh, langs de route op het strand ter hoogte van ongeveer uh, Talata een plazand zeg maar nou geweldig hartstikke leuk dus de mensen kunnen daar vanavond extra van gaan genieten ja, ja. heel gezellig we hebben muziek bij ons ook nog de, de playlist uh, ligt klaar we hebben uiteraard het uh, nieuwe nummer van Stef Bos uh, uh, ja als de storm komt ja als de storm komt heel goed ja maar die storm hebben we vandaag niet en dat is eigenlijk ook wel weer prima. Als je zo moet wandelen, ja, want anders wordt het wel echt erg hangen, hè? Over het strand en uh, die word je helemaal gezandstraald. Nee, dat is ja, wel heel dat fijn we, dat het ja, windstil stil is. Het is nog guur weer met veel wind en koud en uh, het is ja. nu uh, uitzonderlijk zacht. Dus heerlijk. Voor de wandelaars lijkt me heerlijk. Fantastisch. Ja, dat, is, uh, dat komt echt heel mooi uit vanavond, dit weer. Ja. ja. En uh, wat, wat uh, verwachten jullie? Want er komen ongeveer... Hoeveel mensen doen er mee, weet je dat? Ja, ik weet dat er uh, 6.700 mensen zich hebben ingeschreven. Zo. En dan zijn er ja, natuurlijk goed, ook uh, nog wat mensen... die uh, buiten de inschrijving om misschien een eentje meelopen. Zou kunnen, ja. Dat is ja. lastig meetbaar, hè? Ja, ja dat, dat is het kunnen. ook. Zeker maar, nu dat het mooi weer is. Dat mensen denken, nou, ja. haak wel even aan uh, met vrienden of familie ja, ja, zo is het. Maar ja, het is een al gezelligheid, dus prima toch? Ja, fantastisch, tuurlijk. Het is toch mooi dat dat allemaal georganiseerd we een wordt. een eentje uh, op het Ganswijsplein. Ja. Uh, en dan verkopen we ook wat KNRM-spullen. En ja. uh, als mensen vragen hebben over KNRM, uh, we zijn er met een heel team uh, paraat. Om te beantwoorden en ja. voorlichting te geven. En hebben jullie al uh, iets in, in, in, in het vooruitzicht waar je dat geld aan zou willen besteden, de bijdrage? Uh, zeker, want uh, bij de Kamerin staan we eigenlijk nooit stil. We zijn altijd in ontwikkeling. Ja. Uh, wat ons te wachten staat is een, uh, een nieuwe boot, die komt volgend jaar. Oh. Uh, en uh, daarvoor hebben we een, uh, een uitbreiding van het boothuis nodig. Dus daar zijn we nu al druk mee aan het voorbereiden. Ja. En uh, onze uh, trekker en bootwagen zijn onlangs vervangen. Uh, ook nog. Maar, en dat zijn grote uitgaves allemaal. Ja. Uh, maar daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook veel... Uh, uh, wat, wat behappaardere bedragen nodig. Uh, voor uh, nieuwe vrijwilligers qua opleidingen, qua ja. uh, uitrusting, ja. kleding, uh, ja. de overlevenspakken. Dus ja, daar zijn we allemaal uh, geld aan het vergaren. Nou, doelen zat, ik hoor het al. Er moeten nog heel wat evenementen georganiseerd worden waarbij jullie uh, het goede doel zijn. Dat er dan gekoppeld wordt. Ja, eigenlijk... En we genieten er zelf ook van uh, dat we bijna aanwezig kunnen en mogen zijn. Ja, natuurlijk. En hartstikke belangrijk. En zoals in het liedje al uh, gezegd wordt door Steffen Fleur, jullie zijn toch de helden van Zandvoort. En dat mogen we nooit vergeten. En die moeten we echt in ere houden. Dus ja, ik hoop ja. voor jullie dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat de centjes goed gaan rollen vanavond. Ja, zeker. Nou, we zijn heel maar... benieuwd. Er wordt uh, ergens in de avond wordt er een check overhandigd. Ja. En uh, ja, we gaan het zien. We nou, het geen idee. nou, nou ik ben... Uh, gegeven, sowieso, we worden wel nieuwsgierig ja, dat... nu. Ja, ja. Ja, ja. Vorig, jaar, uh, vorig jaar, Gilles, met erop even. Vorig jaar uh, was het, uh, ja, waren jullie ook het goede doel, toch? Ja, zeker. En uh, wat heeft dat uh, ongeveer uh, in het lijstje gebracht? Dat, dat vind ik eigenlijk heel pijnlijk als je het vraagt. Want ik zat net te bedenken, wat was het bedrag ook alweer vorig jaar? Oh, oké. Okay. Ik wel dat het heel veel geld was, dat we dat nooit hadden uh, verwacht. Maar het, dat zat wel in de duizenden euro's. Maar prachtig. Maar, uh, ik moet het even te goed houden, ik weet het niet precies meer. Nou, nou Gilles, we, we gaan jullie uh, heel veel succes wensen. Maar vooral ook heel veel plezier. Maak er een fantastische avond van, die, uh, die mensen die zich nog lang zal heugen. En ik hoop dat jullie vanavond ook weer heel wat vrijwilligers erbij krijgen. En dat er een hele dikke, vette check overhandigd gaat worden. <lacht> Hè? Nou, daar gaan we voor. Zo is dat. Nou, bedankt voor, uh, voor uh, de uitleg even en de informatie. En uh, we horen elkaar wel weer. Zeker, We komen elkaar weer tegen. Dankjewel. Ja, Oké, okay. okay. succes Gilles. Dag, Dankjewel. Gilles. Dankjewel voor de tijd. En Bedankt Willem. En we gaan hem draaien. Uh, Stef Bos en Fleur. Ja. En wat als de storm oh. komt. Dan komt hij aan uh, Gilles. Dankjewel Rob. Hoi, hoi. Ho. Ho. Dag. Je kan de stroming soms lezen. De zandbank ontwijken.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 Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. En zo is me maar net, hè, van de KNRM. We hadden er net uh, twee aan de telefoon, Dolly. Ja. De helden van ja. de KNRM. Nou, is Gilles gelijk. en uh, Willem. Mooie, uh, mooie bijdrage. Ook ja. over wat er uh, vanavond gaat gebeuren hè, met uh, de Lightwalk. Ja. Ja, dus zo dat het. gaat weer een mooie feest worden voor alle wandelaars. 6.750 wandelaars, zijn zo, die dat wat, nou? Ja, dat zijn, zijn er wel een paar, ja, dat, zijn, dat zijn er zeker een paar. Ik, Beb, drinken. sta je klaar met die koffie? Want <laughs> er staat bij de Agatha oh, koffie dat, uit te delen. Oh, dan maar, ze druk. Zo, zo veel mensen, zeg. Zou hij. <laughs> nou ja. Hé, <laughs> hey, jij hebt een uh, leuk ja. dier uitgekozen uit het nou, Kennen We Dieren Thuis. Ik, ik, ik, heb, ik heb Lea gevraagd, mijn dochter, om, uh, om, om, om er eentje uit te zoeken. En het is Dex geworden en ja, het is ook een snoepie hoor. Dex is een collie. Hij is acht maanden. Het is een reutje. Het is een mannetje. En uh, ja, de reden dat hij daar zit is omdat hij in botsing kwam met uh, de kat van zijn vorige bewoners. Uh, ja, hij was zo gek op dat beest. Wilde zo graag wild doen. Maar dat vond die kat niet leuk. Dus ja, dan moest hij het veld ruimen. En uh, ja, het is wel, hij houdt heel erg van mensen. En hij maakt ook heel snel vrienden met iedereen. Hij kan prima met kinderen overweg. En het lijkt hem ook helemaal geen probleem om daarmee samen te wonen. Hij speelt graag buiten met andere honden. En hij heeft nog nooit met andere honden samengewoond. Maar waarschijnlijk zou hij dat prima kunnen. Uh, ja, met die katten. Uh, de verzorgers die vinden het beste dat hij een huis gaat zoeken zonder katten. En uh, misschien is dat toch wat rustiger. Het is een actieve jonge heer die heel graag nieuwe dingen leert. En, uh, hij houdt van een flinke wandeling en hij is mentaal graag actief. Maar een cursus, dat, uh, dat is misschien wel aan te raden en dat, uh, daar is hij ook best wel voor in. Hij is zindelijk, uh, hij gedraagt zich prima in huis... En uh, het is natuurlijk wel een jonge hond, hè? acht maanden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Die zijn wel druk. Hij is gewend om in een bench te slapen. En dat vindt hij allemaal best. En alleen het uh, opbouw, er moet wel even opgebouwd uh, worden... dat hij alleen thuis kan blijven. Dat moet hij nog echt even leren. Uh, dan even zijn kenmerken. Hij uh, is van 24 mei 2023. Hij is uh, plaatsbaar al een, bijna een weekje, een dag of vier... Dus hij kan bij kinderen. Um, zijn schofthoogte is uh, tussen de 30 en de 50 centimeter. Dan heb je ongeveer een idee van hoe groot hij is. Hij is erg waakzaam. Kan ook niet loslopen. En ja, dan heb ik denkelijk eigenlijk alle eigenschappen van... De kleine, jonge Dex al genoemd. Het klinkt allemaal goed, Dolly. Ach, het is een schatje. Hij is Zeker. zo mooi. Mooie Jeet foto mooi is ook. De ja, Dex in het, het, maar even in het asiel. Ja. Te vinden op uh, ikzoekbaas.nl. Dan vind je het uh, vanzelf. Dan kun je naar het uh, Kennen met Dieren Thuis van de dierenbescherming uh, toe gaan. En dan uh, kom je zo op Dex. Het. En dan kun zo je een bezoekje in plannen om uh, even bij Dex uh, ja, langs te gaan. Ik, ik denk dat je hier heel veel plezier mee kan krijgen met deze hond. Echt een levenslustige hond. Acht ja, Ach, leuk, maanden. Leuke ja. leeftijd. Kan je ja. nog heel veel leren. Absoluut. Dus een ja. uh, leuke hond in het uh, dierenthuis. Kees op nummer 5. Daar vind je de plek waar uh, de dieren uit heel Kennenland. Een uh, mooi tijdelijk plekje vinden. En uiteraard weer ikzoekbaas.nl. Ja. Voor meer informatie. Samen met uh, Tammy Wynette en In Justified and Ancient uit uh, 1991. Toen was uh, uh, CFM uh, één jaar uh, jong, uh, heer en uh, dame. Ja, één uh, uh, ja, ja, is al, ja, uh, een hele tijd terug, ja ja 1991 maar net jij wat, een oude, draai je dan maar wat een oude meuk draaien je ja, dan wat een oude meuk ja. ik ben een beetje van die tijd hè dus oh. even, even, even terug naar de jeugd hè hey, maar we hadden net uh, hadden ja. het over de Lightwalk. Hè? en met de KNRM die was uh, vorig jaar ook het goede doel ja. toen stelde ik aan de de vraag en hij dacht zelf net ook van wat was het ook wat alweer? Weer. Van ja. welk bedrag hebben we toen gehad? 2.500 euro. Nou, netjes. Hartstikke netjes. Ja, dat, dat, dat mag nog veel meer mensen. Dat mag nog veel meer. Er moeten zoveel dingen veranderen bij de KNRM. En er is zoveel geld nodig om uh, iedereen om te leiden. Veel meer dan te die 2.500 euro. En absoluut. Dus uh, geef, geef, geef. Zo is het. Nou ja, zometeen uh, even wat anders. Schakel, schakel. Ja. gaan we weer uh, Entertainment for You uh, met uh, Fred. Ja. ja, gezellig weer. Ja. Hij, hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Gelukkig Goedemiddag. weer, breek jongen. <laughs> ja, we heb je het weer naar je zin? Ja, ja het, is, uh, het leek wel lente vandaag, hè? Ja, Gierig, ja, hè? Mooie, ja. mooie dag, hè? Ja, het is uh, prachtig. Dus uh, ideaal uh, voor zo'n feestavondje hier in Zandvoort. Nou zeker. Lekker, uh, lekker uit je bol gaan. Nee, uh. ja. hey, daar hebben we ook een nieuwe plaat van, hè? Terecht, uit bol. <laughs> lekker uit je bol, ja. Lekker ja, uit je bol. Dat, ik heb hem gezien. <laughs> nou ja, misschien gaan we hier achteraan wel even draaien dan. Maar ja. uh, zometeen, wat ga je doen, allemaal na vijf uur? Nou, we zitten in afwachting van uh, Michael Tolsman. <coughs> uh, die komt zijn nieuw, nieuwe single promoten, uh, En Nick Nicolai gaan we bellen. Over zijn nieuwe single Blijf bij mij. Dus uh, de die jongen die toen in de, de Voice. Uh, uh, Oh, of, of, ja, ja, ja, ja. ja. De, al prachtige stem heeft hij gehoord. Ja, gehoor. Ja. Die, uh, was, uh, echt ja. Uh, een beetje soul uh, deze. Ja. Oh ja, nee, ik denk jij gaat zingen, dus... Uh, ja, ja. Kijk uit, hè. Uh, nee, ik doe het rustig <lacht> oh, aan, want okay. uh, mijn, mijn keeltje is nog niet helemaal over. Dus, uh, en uh, Johan B. gaan we bellen in het uh, tweede uur. En zijn nieuwe single heet Zeg, wie ben jij? Aha, nou ja, dat was een heel mooi uh, showtje zometeen. ja. En uh, heel veel uh, Nederlandstalige muziek, hè, maar ook andere muziek uh, tussendoor. Ja, af en toe wel even uh, een break, hè. Even een break. We het, ja. En mensen kunnen ook weer uh, platen bij je aanvragen. Ja, en uh, dat, uh, dat mag natuurlijk ook Engelstalig zijn wat ze aanvragen. Dus het hoeft niet specifiek uh, Nederlandstalig te zijn. Maar uh, kunnen ze eventjes naar uh, zfmartiesten.nl dus Wordt weer een gezellige show zometeen, uh, Dolly. Het is altijd een gezellige jou, uh, uh, show met Fred. Jij ja, luistert toch ook wel vaak naar uh, entertainment. Regelmatig, ja. Tenzij ik heel, echt heel andere dingen te doen, heb. maar ik luister ja. regelmatig. Voor de zaterdagavond is het ja. een hele mooie start Dat altijd. Ja, vind, ik vind ik wel vind ik gezellig. Ja, ja daarom eh, hebben we het toen ook verkozen zo, hè? Precies, ja. nou ja, zo duidelijk weer. Je eerste artiest uh, komt al uh, binnen, dus vang die even op. Okay. En dan gaan wij nog uh, twee uh, platen draaien kant. tot aan ja. het uh, nieuws <laughs> en, uh, en, ja. en weer. En uh, ja, eentje is inderdaad uh, van uit je Bol. De zomer uh, in mijn Bol ja, Chris van uh, Groen, Chris Cross Amsterdam, ja. uh, Donny en uh, Tina Martin... En andere Hazes hebben ze ook nog even meelaten zingen uh, met uh, ja, AI, ja. AI hebben ze daarvoor gebruikt. Ja, dus, uh, ik, ik weet het. dus dan, dan ik doet hij mee wel. aan de platen. Nou, Junior was er niet zo blij mee dat, uh, dat uh, buiten hem om uh, even door moeders uh, geregeld is. Maar ja. Uh, ja, wie weet, misschien wordt het niet, wel weer een hit. Je kunt niet alles hebben. Nee, zo is het. Ja, dat was met die, met die twee motten ook, hè. Van, twee de, Daar waren ze ook niet blij nee. mee, de familie van, nee. uh, van uh, hè. Ja, ja, ja, weet je, we blijven het toch uh, herinneren zoals wij hem kennen. Dus. Nou ja, het is nog geen zomer, maar uh, wel mooi weer, wat, uh, wat we net ook van uh, Fred horen. Dus we gaan hem draaien. Het het is, is brijsend hier. Met Donnie en André, drie duizend bier. De zomer in ons bol, we zijn uit de plezier. Geef het beestje maar een naam, net een huisdier, hè. Hey.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 zo so wavy, je staat bij plek, schaap ik heb de stacks Vlak hoe ik flex, op die H6 tracks De zomer in m'n bol, sinds ik in oktober al De rassen zitten vol, morgen paarders heet mol Vanavond ga ik uit in de straat, geen grap Kan jou maar naar Amsterdam, Zoek al lang het mee Crisscross cross, blijf maar voor je Gaat iedereen, drink door op z'n dode gemak En hey, fuck, heb daar je blijft strooien yeah. met guap Want je hebt vier, vijf <laughs> rooien in je want zak Want als ah. de regen, plaats maakt voor de zon Ja, heb we vroeg en geef ik iedereen een wacht.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 Vanavond gaan we hard Ik omslaap de koop Mijn mind en body gaan bedje in slaaptekort, hè? Dam, dam, dari, dam. mijn oma zou zeggen, dam, dam. Met je neus tegen mijn togen. Ga je zingen, ga ja. je zingen. Dam, dam, dam. Reacties zijn van harte welkom, stussen, maar uh, naar postbus 436 2040 voor. Ja, ja, ja, ja, dan gooi je we het wel weg. Ja. Dat is ouderwets, hè. Postbus, wordt het nog gebruikt tegenwoordig? Ik weet niet of jullie ja, nog een postbus gebruiken. Postbus ja, hebben. zeker wel. Ja? Ja, ja, ja. Okay, ja wij, wij voor je geheime post. Voor de geheime post. Ja, de geheime posten, ja, ja, niet oh, ja. door, de, de, die niet door de brievenbus van Gast. Ja ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zit die weer helemaal vol, natuurlijk? Ja, ja. Jij bestelt even een uh, tijdelijke postbus. Ja, ja. En al die posten dingen. Alleen voor 14 februari. Ja, ik heb ja, ja, ja. dit jaar Harry Jekersma weer opgezet. Oh ja. De ja. kamer van mij. Ja. Want, uh, het ja. ziet allemaal weer niet op hoor. Ja. ja. Oh, god oh god. Dobby. Ja. Nou ja, het ja, zit er weer op. en he. he. We hebben het weer uh, gered. Drie uur? Drie ja, uur lang. Ja, het is weer voorbijgevlogen gevlogen. Zeker. Als waren het drie minuten. Zometeen uh, de Lightwalk. Om uh, kwart voor zes gaat die beginnen. Yep. En uh, ja, weer een mooie bijdrage geleverd voor de KNRM natuurlijk. Ja, bijna. en uh, doe je nou de lange wandeling en zie je er een beetje tegenop... zet dan lekker die, uh, die app op hè, van uh, ZFM. ZFM, daar kun je mee luisteren. Ja, met, heb je uh, lekker muziek. Entertainment met, met, voor jou. Ja. Ja. Onderweg. Zo wie is dat. Dat loopt Zo. lekker door hoor, met die muziek. Ja. Kan ik je zeggen. Er is je is een beetje uh, meezingen. Uh, mee uh, ja, precies de, dan. De Bengals, Walk Like in Egypte en uh, ja, dat ja. soort dingen. Uh, <laughs> Was dat een hint, ja. Uh, Rob? Ja, het loopt wel lekker, dat loopt lekker. Oké, okay, nou <laughs> dankjewel voor het luisteren. Wij nou ja. zijn de volgende week weer Sanford op zaterdag. Tot dan! Dag! Dag allemaal! In ons café is het ge